Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep hackers die gisternacht de CIA-website platlegde... heeft nu duizenden gestolen wachtwoorden op internet gezet. Het zijn wachtwoorden van e-mailadressen... bij de Australische regering, universiteiten en middelbare scholen. De hackers zeggen dat ze de 62.000 wachtwoorden al langer in hun bezit hebben, maar dat ze er nu pas voor kiezen om ze openbaar te maken. De Australische instanties raden iedereen aan zijn wachtwoorden zo snel mogelijk te veranderen. De groep hackers zegt verantwoordelijk te zijn voor veel cyberaanvallen van de afgelopen weken. Zo werden de computersystemen van Sony, Nintendo en van de Amerikaanse Senaat getroffen. IKEA zet bij al zijn winkels in Europa extra beveiligers in. Dat gebeurt na aanleiding van een reeks incidenten met explosieven. Op 30 mei werd in de IKEA in Son een prullenbak opgeblazen. En diezelfde dag waren er ook kleine explosies bij winkels in België en Frankrijk. Vorige week vrijdag ontplofte een lichte bom bij IKEA in Dresden. Over de daders en het mogelijke motief is nog niets bekend. Volgens IKEA zijn er geen aanwijzingen dat er meer aanslagen op komst zijn. De inzet van de extra beveiligers is een voorzorgsmaatregel. Ze staan bij zowel de ingang als de uitgang van elke winkel. De Edison Publieksprijs voor Klassieke Muziek is dit jaar gewonnen door de jonge broers Arthur en Lucas Jussen. Hun debuutalbum Beethoven Piano Sonatas kreeg de afgelopen tijd de meeste stemmen. De broers van 14 en 18 kregen de Publieksprijs uitgereikt tijdens het Edison Klassiek Gala in Scheveningen. Ook de andere winnaars kregen daar hun prijs, maar die wisten al eerder dat ze gewonnen hadden. De prijs voor Klassieke Muziek werd uitgereikt aan de Argentijnse pianist en dirigent Daniel Barenboim. Het weer langs de kustkans op een bui. Verder is het vannacht droog. Overdag veel ruimte voor de zon. Later op de dag vanuit het zuidwesten bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 17 tot 20 graden. In het weekend buien, veel wind en fris. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Goedenacht, twee minuten over drie. Meneer Bussink is nog wakker en uh, jij misschien ook wel. En loop je dan nog rond met een vraag? Dan is dit het moment om even te bellen naar 0800-1121... Mailen kan naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En chatten kan via www.nachtzuster.net. Dan kun je daar links in het menu de chat aanklikken en je melden bij alle mensen die daar tijdens het programma over de onderwerpen met elkaar praten. Maar het leukste is altijd als ik je even kan horen en dat kan alleen als je belt naar 0800 1121. Twee vragen die nog openstaan, nou ja, of eigenlijk nog maar anderhalf. De ene vraag is van Rob, die wil graag weten wat er nou precies eh, voor verschil is tussen waspoeder voor gekleurde was, waspoeder voor de witte was, waspoeder voor de zwarte was. Wat is het verschil in chemische samenstelling, dat is de vraag van Rob. En wat is het ergste dat je kan gebeuren... Nou, ik had hem al verteld dat je was kan verbleken of dat je was kan verkleuren. Maar uh, ja, nou, dat, dat vind ik best erg. Maar hem gebeurt het niet. Dus iets meer uitleg over de was is welkom via 0800-1121. Ik zoek voor mezelf nog een beetje naar de Hebreeuwse vertaling van Nachtzuster. En als je nog iets toe te voegen hebt over de merktekens op het asfalt. Je weet wel, die vormpjes in de vorm van een LP getekend op het asfalt op de weg. Als je daar nog iets meer over wilt vertellen... Tellen, bel dan ook even 0800 1121. Belinda Carly Carlyle. Oh, wat een verschrikkelijke naam. Carlyle was dat, een cirkel in de sand. Winstel, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Ja, ik had een vraagje. Oh, nou, dat, laat dit nou het programma zijn waar je terecht kunt met al je vragen. Oké, okay, prima. Ja. Um, nou, ik vroeg mij af of uh, iemand mij kan vertellen... hoe ik etiketten van wijnflessen kan losweken zonder die te beschadigen. Want ik heb inmiddels al van alles geprobeerd, dus met stoom proberen los te weken, met warm water, ja. nou noem maar eens op, wasbenzine. Maar het lukt mij niet. Ik heb velen ook gevraagd hoe dat te doen. Je krijgt allerlei adviezen, maar toch kan ik die etiketten niet zeg maar, onbeschadigd losgeweekt krijgen van de wijnflessen. En mijn vraag is, zou iemand mij kunnen vertellen ja, hoe ik dat moet doen? En is het, waarom wil je de etiketten losweken van de wijnfles? <laughs> dat is een goede vraag. Ja, hè? Nou, uh, ja. <laughs> nou, een jaar of tien geleden, acht geleden, heb ik een x-aantal wijnflessen gekocht. Uh, en op die etiketten zijn afbeeldingen van een kunstenaar te zien, uh, van Cornelijen. Oh. Dus ik wilde dus die etiketten natuurlijk losweken. En uh, dat zijn uh, een stuk of 24 heb ik. Nou, en dan, als je ze losgeweekt hebt, kun je ze mooi inlijsten. Ja. Dan ja. uh... krijg je hele kleine schilderijtjes, maar dat is wel leuk, inderdaad. Ja, nee, dat is heel leuk, heel apart. Ja. Maar ik kan ze niet losgeweekt krijgen en inmiddels zit ik met die wijnflessen. Maar wacht even, want hoeveel flessen had je? 24. Oh, oké, okay, want ik, als, ik, als je al aan het proberen bent, dan ben je natuurlijk op een gegeven moment ook door de wijnflessen heen. Maar je hebt een goede voorraad, hoor ik al. Ja, nee, ik heb uh, zeg maar eentje uh, eruit gehaald uit uh, ja. de collectie. En daarmee uh, experimenteer ik, probeer ik. Maar dat lukt niet hoor. Nee, nee, nee. nee. Nou, dus, uh, ik, uh, ik vraag me wel af hoe dat dan gegaan is dat jij 24 flessen wijn meegenomen hebt in één keer. Nou, ik had ze besteld ja. bij uh, een wijnhandelaar. En die ben ik gaan ophalen met de auto. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Nee. Dus dat ging makkelijk, want in, de, nou, er waren dozen en in elke doos gingen er zo twaalf flessen. Oh ja. Dus waren er waren twee dozen van twaalf flessen. Dus dat ging heel makkelijk hoor. Ja, als je, een, als je een flink feestje hebt, dan heb je ze ook wel nodig. ja, ja, ja, nou. ja. ja. Maar ik, uh, het lukte niet gewoon in, een, in het water leggen, een beetje warm nee, water? Dat, nee, nee, uh... nee. Ik uh, hoorde van sommigen nou, laat het maar een hele nacht in water. En dan de volgende, volgende ochtend kun je ze zo losweken. Ja. Maar nee, nee, dat gebeurde niet hoor. En, en... Ja, je kunt ze wel losweken en dan gaat het voor de helft of zo, weet je wel. Maar als je doortrekt, nou, dan uh, beschadig je die etiketten. Ja, dus nee, dat is. Dus, uh, het is met bijzonder lijm vastgemaakt. Ja. Uh, de... Normaal gesproken weet je, als je zo'n envelop hebt, dan uh, kun je met stoom of zo uh, ja. uh, uh, die lijm losweken. Dat ja. gaat wel uh, Of een potseegel vanuit een envelop. Maar hoe krijg je nou die etiketten los van zo'n Maar lijm. ik denk dat het ook nog per etiket en per lijm nog kan verschillen natuurlijk. Maar dit is wel iets waar mensen wat tips en trucs... Kijk, je kunt 24 keer proberen. Ja. Dus uh, mensen kunnen wat uh, tips en trucs doorgeven via 0800 Nou, dat no, zou ik ten eerste waarderen. Ja, dat dacht ik al. <laughs> ik, uh, ik ga mijn best doen. Ja? Oké. Alvast bedankt. Nou, jij bedankt voor het bellen, Winston. Ja, en een goede uitzending. Hetzelfde, en ik hoop dat het lukt met de etiketten. Nou, ik hoop het. Ik wacht het af. Oké, okay, dag. Oké, okay, bedankt. Nee. Pieter, goeienacht. Dag. Dag. Dag, Pieter. Ja. Hallo. Hallo. Ik heb een vriend gehad en die uh, heeft mij verteld waar die markeringspunten voor zijn die je op de wegen kunt vinden. Ah. Het is namelijk zo dat die punten, die worden allemaal meegefotografeerd door de luchtkarteringsvliegtuigjes. De lucht wat? een fotograaf aan boord. Ja. En die punten worden gebruikt om alle foto's met punten op elkaar te leggen. Oh, Zodat ja. de landkaart ontstaat uit allemaal aan één geschakelde vakken die gefotografeerd worden. Nou, ik vind het zo goed. Ik vind, volgens mij is dat het... Ja, dat is het. Hij heeft bij Rijkswaterstaat gewerkt en hij wist dat. Ja. Ik ben overigens met zo'n vliegtuigje meegeweest... met een piloot en een fotograaf erin. De piloot die gooit dan zo'n vliegtuigje en met een schok naar links... en met een schok naar rechts... En de fotograaf hangt met zijn elleboog en het, zijn fototoestel uit het raampje en is aan het fotograferen. Oh, word je Dat is gedaan boven de, het Zuid-Hollandse plassengebied. En daar werden met name alle badgasten die daar op de grond lagen, de zonne, als mede alle auto's die daar geparkeerd stonden, werden gefotografeerd. En die worden dan bij de provincie allemaal geteld. Dus alle koppen die daar liggen, de zonne, worden geteld en het aantal auto's ook en daarmee kan men demografische wijzigingen aanbrengen in het aantal parkeerplaatsen en wegen oh ja. dat daarvoor moet worden aangelegd en als je dan op je werk hebt verteld van nou ik, ik ben hartstikke ziek ik blijf een dagje in bed dan sta je op die foto? Ja dan sta je op die foto. En dan Zoals kunnen ze dat, aan je bikini de, kunnen de, ze zien dat je spijbelt? Ik vertel alleen maar de koppen of de lijven, hoe moet je dat zeggen? Ja. En ik heb toen gedacht, toen ik daarboven vloog, misschien ligt mijn directeur daar beneden wel te zonnen. En dan is het eigenlijk een heel onbetekenend mens. Want hij is niet te herkennen als belangrijk persoon. Het is gewoon maar een miertje. Maar de belangrijkste persoon die ik vond, die voor mij bestond, dat was mijn piloot. Want die moest mij weer veilig op de grond zetten. Ja, nou prachtig. Ik vind het oh, ja. ja, prachtig. Ik heb er niks meer aan toe te voegen, Pieter. Nee, dat dacht ik al. Ja, daar ging je van tevoren al vanuit. Nou, dat had je dan helemaal goed. Dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan. Dag, dag. dag. 0800 1121. check Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik moest mijn radio uitzetten, sorry. Ja, te laat. <laughs> nee, te laat? Ja, ik, ik was de derde in de rij, maar ik bleek de tweede te zijn. Ja, dan ga je zomaar. Nou, wat kan ik voor je doen? Nou, ik uh, hoorde je net over de, de wijnetiketten. Ja. Uh, wij hebben er ze zelfs vroeger een heleboel verzameld. Maar onze zoon die is daar ook gewoon mee doorgegaan. Toch echt gewoon lauw warm water. En uh, ja, je krijgt er alles af. Ja, ik denk, maar je ik mis... moet geduld hebben. Maar misschien zijn dit gewoon uh, beveiligde etiketten. <laughs> met, met niet in water oplosbare lijm. Dat kan ja, best. Ja. En Astrid, het is me nog nooit overkomen. Oh. Zoals je weet zit ik in de beveiliging en ik ben aan het werk. Ja. En ik stond nu bij een pand te posten waar iets gebeurd was. En de eigenaar die is er nu dus. Ik ga je... Aan het werk, Jack. Een ...verdere uitzending mensen. En ik ga je echt hangen, sorry. Nee hoor, je hebt gelijk. Ga je werk doen. Dag, Jack. Dag. Jenne, goeienacht. Goedenavond of goeienacht Astrid. Hallo. Hallo. Ik ben Jenne van de DL, dan weet je het wel. Ja. <laughs> uh, ja, ik had, uh, ik had een antwoord op die man met die, met die etiketten, hè? Ja. Dan, uh, dat is heel makkelijk. En dat gaat ook... Of er nou hele goede sterke lijm op zit, dat maakt niet uit. Dan moet hij uh, gloeiend heet water in die flessen doen. Ja? Ja. En dan, en dan in een bak met water leggen een nacht. En dan weken uh, dan ze heel netjes los. Oké, okay, dus hij moet wel eerst even die 24 flessen wijn leeg drinken? Ja, oh, ze zijn, oh ze zijn, <laughs> ik dacht dat lege flessen waren. Ja, ik, dat, weet, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ging ervan uit dat er nog wat in zat... maar het is al even geleden dat hij ze kocht, dus misschien zijn ze inderdaad gewoon wel leeg. Kijk, oh, ik dacht, dat nee, dat daar, daar, daar weet ik dus niet, hè. Maar in ieder geval, als de motten wel leeg zijn, dan kan hij die etiketten eraf halen. Ja, precies. Nee, maar dan, en, en dan heet water in de fles en warm ja, bloed, water in een... Ja, gloedig heet oh. water in de fles... En dan in een bak met water leggen En dan, dan, dan, dan, ja, dan drijven ze gewoon... Uh, volgende morgen drijven ze gewoon boven het water. Nou, ik, uh, ik, ik geef het door. Ik ben benieuwd. En anders dan... Uh, nou, dat opdrinken zal er ook wel goed ja. komen. En dan uh, heb ik jou nog een vraagje. Ja. Heb jij nog... Uh, ja, dat was maanden geleden. Ik weet nog over dat moeilijke liedje. Dat moeilijke liedje? Toen, toen, toen belde ik over... Uh, van de moeilijke... dat, dat is het liedje van de La La La. La en dat kom uit... Uh, uit uh... Uh, toen zei ik van de, van de sneeuwwitje en de zeven dwergen. Weet je oh wat? ja, ja. Ja, ik dat was Frank. Ik ben want ik heb het niet meer kunnen volgen. Nou, dit is, we hebben het echt over bijna een half jaar geleden, hè? Ja. Ja, en toen hadden we Frank, en die deed inderdaad uh, uh, la la la la. Maar nou, toevallig, twee weken geleden, belde Frank terug. Oh. Omdat er maar geen antwoord kwam, want het sneeuwwitje was het niet. En toen heeft, hij, um, toen heeft hij het ingespeeld op de mondharmonica. heeft het liedje op de mondharmonica heeft hij dat uit zijn hoofd geleerd. Ik zal heel even in de computer kijken of ik het nog heb, heb staan. Oké. Okay. Want dat was een, een, een enorm fantastisch prachtig geluidsfragment. Wacht even hoor. Uh -huh. Want ik zei toen nog tegen, toen zei jij tegen mij, ik, uh, ik zal het nu een beetje gaan kijken. Ja, precies. Nou, heb ik gedaan hoor. Dus een goede film. <laughs> <laughs> maar je dacht dat het, uh, hey ho, hey de <hadeel> <Ja, ja, hadeel> ja, ja. Nee, die was het niet. Even kijken hoor, want ik, kom, ik, ik zoek nu op mond, mondharmonica. Maar... Uh, en, Nou, die? Dat, dat, dat, was, dat was wat hij voorspeelde. En toen hoorde ik inderdaad ook de dwergen er niet meer in. Ja. En um, uh, toen helemaal op het einde van de uitzending belde Jaap. En die zei, het is lief vaderland. En het mooie is, ik heb vorige week Jaap nog even gebeld buiten de uitzending. En die wist nog helemaal welk koor, welke medley, welke, welke ja. radiozender, wanneer het ooit was uitgezonden... Dus dat moet het antwoord van Frank geweest zijn. Even kijken of ik nog een stukje lief vaderland kan laten. Of ik... Maar daar nou, we zijn een half jaar bezig om achter dat liedje te komen. Ja, precies. Oh, ik heb lief vaderland, heb ik nou even niet hier in, in deze computer staan. Het was een koor. En, en dan heb ik een stukje, toen dan heb ik twee weken geleden een stukje laten... Oh wacht, volgens mij staat hij hier. Even naar het goede mapje. Even kijken of ik nou ook geluid hier eruit kan krijgen. Was het dit liedje volgens mij. En volgens Jaap ook. Maar ik heb het nummer van Frank niet, dus ik kan niet verifiëren of het nou ook echt is. Oh, wacht. Dit is het niet. Oh, nee. Dit is weer de verkeerde. Dit heb ik vorige keer ook. Nee, dit is het niet. Wacht, ik zet het uit. Zo, weer uit. Nou ja, als ik het nog tegenkom straks laat ik een stukje horen, maar volgens, volgens hem was het lief vaderland en het werd gezongen door een koor en het was helemaal het liedje... Oh ja, ja, ja. Goed. Nou. Nou, ja. he, gelukkig hè? Ik denk hè? dat die, uh, die, die meneer er wat aan heeft met, met zijn flesje wijn. Ik denk, ik de, ik denk dat hij uh, hem leeg gaat drinken en uh, gaat vullen met heet water. Dat en, zit ja, hij nu en, denk ik en... te doen. Ja, en als hij ermee omhoog zit, dan uh, stuurt hij mij maar een paar erop. Dat kan ook nog altijd. Ach ja, nou, dat zal ik doorgeven. Dat als hij ermee zit, dan kan hij ze gewoon naar Jenne sturen. Oké. Okay. Een oh, fijne uitzending. Dankjewel. Doei. Dag. Um, dus even kijken hoor. Dat was Jenne uh, en dan nu uh, Freddy, denk ik. Ja, klopt. Hallo. Goedemorgen met Freddy. Goedemorgen. Um, ik bel even, um, omdat ik misschien die meneer kan helpen die zijn uh, etiketten niet van de fles afkrijgt. Kijk. Ik heb zelf uh, in het verleden wel eens een probleem gehad dat je uh, zeg maar van uh, artikelen af moest halen. Die zaten er al heel lang op. En dan kreeg je van die vieze plekken en zo. Ja. Oh, yeah. Nou, ik zag er allemaal niet uit en toen kreeg ik de tip van iemand van pak de haarfijn, hou die erop en dan haal je het zo af, want de lijm wordt dan zacht en dan gaat het met lijm en dan gaat het wel af. Okay. Misschien werkt dat ook voor een etiket van een fles. ik heb het nooit uitgeprobeerd, maar ik was aan het luisteren en het schoot me te binnen en ik dacht misschien heeft hij er wat aan. Ja, nee, dat, dat, dat klinkt als een hele goeie, maar ik ben, ik ben een beetje bang dat dan de etiketten beschadigen. Als je daar, als nee, je... want je kon het er in één groot gedeelte afhalen. Want als het helemaal zacht is, dan, eh, ja. dan gaat het vanzelf mee. Dan houdt die lijm niet meer op de ondergrond en die kun je, dan wordt het helemaal soepel en dan kun je het er zo afhalen. Dus je moet een beetje je... gelijkmatig feunen, eigenlijk net als met je haar? Ja, gewoon stukje voor stukje, denk ik, kan je ja. dat wel doen. Maar hij kan het natuurlijk altijd met een etiket van een fles waar hij het niet van wil bewaren, uitproberen. Ach. Kijken hoe die, dat, uh, hoe die dat voor elkaar krijgen. Ik, ik, het ligt zo voor de hand en toch vind ik het zo'n zo goede tip. Ja. Want ik ja. denk de hele tijd: die man heeft maar 24 flessen. en uh, je kunt het niet 23 keer proberen, is zonde. Nee, maar goed, ik heb kort geleden ook geprobeerd om mijn fles uh, het etiket af te halen. En toen is het bij mij ook niet in mijn hoofd opgekomen om dit uit te proberen. En die fles ligt nu leeg in het flessenrek omdat ik denk, ik gooi hem niet weg, want ik wil nog een keer diezelfde wijn kopen. Ja. En anders vergeet ik hoe die, uh, hoe die heet. Oh, dat is ook slim, ja. Ja, maar goed, ik ga het dus bij mijn eigen fles ook proberen. En wie weet hebben we er allebei geluk mee. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, ik vind het ook een goeie, want ik ben inderdaad wel eens met die prijsjes... en dan ben je met wasbenzine en dat gaat ja. stinken en, en het voelt vies. Ja. En uh, nou, met de föhn. Ja, met een haarfeun. Nou, uh, dan zie je er nog goed uit ook na afloop. <lacht> Een nieuwe vandaag gekocht, misschien dat daarom die tip nou in mijn hoofd kwam. Dus. Ja, precies. Zou het het werkt helemaal niet, maar dan kun jij tenminste je nieuwe phone gebruiken. Precies. Ga ik nee. erop uitproberen. Dank je wel, Freddy, voor okay. je tip. Dag. Dag. Goeienacht nog. Zelfde. Dag. Dag. Red Wine van Jubi 40 was dat. En die rode wijn, daar zaten etiketten op en die zijn er inmiddels af. Nee hoor, dat weet ik helemaal niet, maar dat hoop ik gewoon een beetje. Want ik zou het fijn vinden als winst onder mee geholpen is. 0800 -121 -121 voor nieuwe vragen en natuurlijk uh, voor antwoorden. Het waspoeder... Ja, Rob wil graag weten wat het verschil is in samenstelling... tussen de wasmiddel voor de witte was, de bonte was of de zwarte was. 0800-1121. Harriette. Hallo. Hallo. Ja, ja ik ben Harriette. Dag. Ik wil weten wat nachtzuster in het Hebreus is. Ja. Nou, dus, zuster is Agot. Echt waar? En Achot, Leila, Leila is nacht. Ben nog? Ja, ik ben, ik ben even onder de indruk dat dat, dat zuster Agot is. God, ik... Laila. Ja, dat, dat wordt meteen... Ik vond Laila zo'n mooi woord, maar God, Laila klinkt nou weer zo raar. Ja, nou sorry, maar dat is... Uh... Je zegt het ook denk ik niet te erg, maar je wou precies weten wat nachtzuster was. Nee, maar je hebt ook helemaal gelijk. Ik neem het je ook niet kwalijk, maar ik moet me er even over... Ik oh, kreeg, ik maar kreeg... ik ben niet het midden gekomen ik wist helemaal niet over het programma. Ik hoorde alleen maar de vraag eigenlijk... Want ik, ik sliep nog steeds wat ik jou hoorde. <laughs> ik probeer altijd te luisteren, alleen ik wil graag slapen altijd. Maar ja, ik luister altijd met grote interesse. Dus je maar hoorde het, het wel, maar je auto, sliep. Hè? Ja, ja. En, en, en nou kreeg ik een mailtje van iemand die zei dat het um, Laila Suta is. Nee, hoe? Laila Suta, of Suta, S-U-T-A. Nou, dat weet ik niet. Laila, Laila is nacht. Ja, daar zijn we het helemaal over eens. Uh, gewoon, ach god, ook mijn, mijn zuster is ach god die, En ach is broer. Ach en ach god, broer en zuster. Ah, maar dan is het, dan is het in de betekenis van een familieband ja? en niet in de betekenis van de verzorgster. Ik weet niet zo erg goed. Ja, dat weet ik ook niet. Maar een Mokum had ik gezegd, Mokum is eigenlijk makom, hè. Het ja. heerlijke woord is makom en dat is plaats. In is... Amsterdam. En is Mokum dan gewoon een verbastering geweest geworden? Ja, Dat is gewoon waargoens. Maar het is eigenlijk, maar kom, net zoals bij Een hele hoop woorden, bij is, is bij het, is huis. En het is bij geworden, gevangenis. Oh, bij ja. ja. Het is eigenlijk bij het, is huis. Oh, oké. Okay. En bij is gevangenis. Want de bargoens hebben ze dat gemaakt zo in Amsterdam. Het verandert een beetje, hè? Dat is een voor het woordenboekje. Oh, leuk. Ja, nee, dat is leuk, toch? Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Henriëtte. Alsjeblieft. En tot de volgende keer. Nee, ik bel nooit meer. Nooit meer? Nee, ik bel zo oud. Nou, wedden? Wat? Wedden dat je nog wel een keer belt? Nou, nee, ik moet te lang wachten. Ja, dat is naar, hè? <laughs> Oké. Okay. Nou, ja, bedankt altijd. dat je het toch gedaan hebt. Dag. Da. Dag. 0801121. 0800 1121. Gert-Jan? Ja. Ja. Daar ben ik weer. Hé, gelukkig. Ja, ik heb een klein verhaaltje. Oh. En een vraag daarop vastgekoppeld. Wat is het voor soort verhaaltje? Het is van uh, medicinale aard. Een klein verhaaltje? Dat ik van... het aan een nachtzuster durf voor te leggen. Nou, ja, ik ga Het heeft zitten. te maken met ratten. Echt, Gertver. Ja. Nee, niet Gertver. Nee, dat doen we niet, gert ja, ba. Nee, nee, nee. Eh, uh, nee, maar ba. Nee, niet mag. Ogenblik, <laughs> ogenblik. Ik heb een verhaaltje en dat gaat uh, meer dan vijftig jaar terug. Ja, je zit met een pensionado te praten. Ja. Uh, ik, uh, ik heb uh, in mijn jonge jaren heb ik daar last van gehad. Uh, ik kan niet eens meer aanwijzen op welke vinger, maar een ieder heeft wel ergens op een... Uh, vervelend plekje, nadigheid van wratten. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Oké. Okay. Nou, uh, wat mij toen door mijn moeder, zaliger, is verteld: als je een rat insmeert. met de binnenkant van tuinboonschillen. <laughs> ja, het zijn oude verhaaltjes, maar toch. Ja. Dat, dat uh, fluweelachtige, witte toestandje... wat aan de binnenkant van een tuinboonschil zit... als je een wrat daar uh, regelmatig mee inwrijft... dan verdwijnt die als sneeuw voor de zon. Ach. En als je tegenwoordig met <coughs> een rat naar een uh, ziekenhuis gaat... en daar een uh, deskundige uh, over raadpleegt... dan begint die te lepelen of te branden of te schroeien of zo... en dan hou je een klein dit tekentje over... En wat is nou het eigenaardige van die tuinboonschillen? Daar hou je geen litteken van over. Dat is mijn verhaaltje van, echt van lang geleden. Ja. Maar ik ben benieuwd of er iemand luistert die dat verhaaltje kan bevestigen. En dan zou dat kunnen betekenen dat alle dermatologen die met verratten in de weer zijn... en via hun medische opleiding daar methodes voor hebben om dat te, te, te, te laten verdwijnen ja. dat hij de komende zomer met de hele oogst van tuinbonen de ziekenhuizen moet <lacht> <lacht> volplempen om hun patiënten daarmee te behandelen. Ik zie het helemaal voor me. Dat het, dan kom je bij de huisarts op het vrat te spreken. Want ja. dat hebben ze één keer in de twee weken. En dan weken. krijg je een kilo uh, uh, tuinboonschillen. Ja. Kijk, als je die dingen lekker vindt, dan kun je ze nog opeten. Als je ze niet lekker vindt, oh ja, dan doe je er maar mee wat je wil. Maar die schillen, daar gaat het om. En ik ben benieuwd of er iemand luistert die mijn verhaal kan bevestigen. Zo ja, dan... Uh, is de, de, de, bij de nieuwe opleiding van de dermatologen... een paar kilo tuinbooschillen in hun praktijk, practicum ja. <laughs> noodzakelijk. Het, het lijkt me hierbij al geregeld. Dat ja. komt goed. Ja. Maar mijn vraag is dus eigenlijk of iemand mij dat kan bevestigen. Ja. En uh, nou, vandaar mijn vraag. Ik ben ook wel benieuwd. Ik, ik, ik, ga nu, ik zat er even over te twijfelen, maar ik ga echt... Een... Nee, het is echt waar. Nee, maar ik ga, ik ga nog even iets vertellen, gaat jan Ja, ik zat een beetje. Te... Mijn dochtertje yeah. had een wratje onder haar voet. Yeah. En daar had ze last van de tepijn. Yeah. Dus ik belde de dokter en die zegt: Nou dan moet je op het wrat te spreken komen. Yeah. En, dan, uh, en dan bevriezen we. Hem. Maar dat doet yeah. wel zeer. Yeah. En toen gingen wij natuurlijk op internet kijken. Yeah. Wat het... Ik ben de tuinbooschillen niet tegengekomen. Okay. Maar op internet lazen wij heel vaak het yeah. advies dat je dan ochtends, als je wakker werd, over de vrat heen moest plassen. Ja, dat, dat, dat urinale verhaal, daar heb ik heel andere verhalen over. Het daar zit een zout verhaal. in of weet ik allemaal wat. Dat, ja. Maar daar heb ik geen verstand van. Dat heb ik zelf nooit uitgeprobeerd. Maar, maar ik weet uit ondervinding, en het is echt heel lang geleden dat ik met, uh, de, uh, ja in de zomermaanden, het is dus eigenlijk ook al een, een schot voor de boeg voor de komende oogst. Ja, je weet het nu alvast voor de, ja, de tuin, ik, ik... ik begrijp dat je in, in de aandelen hebt in de tuinbodem. Nou, nee nee maar, hoor, ik woon in de grote stad en ik ben niet van het kruidenvrouwtje zal ik maar zeggen. Maar, maar ik, vind, ik wil nog heel even vertellen. Het is wel grappig. Iemand op de chat zegt nu, dat, dat wordt heel lastig als je een vrat op je rug hebt. Ja, ik, ja, ja. Dat is inderdaad. Maar mijn dochter dus, mijn, mijn, de vader van mijn dochter, die zegt dus... Je moet dus, uh, uh, Seska, je moet eventjes morgenochtend... moet je eventjes over je voet heen blazen. Ja. Ja. Nou, mijn dochter helemaal in tranen, want dat vond ze toch wel zo'n ja. smerig idee. Ja. Dat wilde ze niet. Nee. Dus wij zeggen, nou, oké, okay, dat hoeft niet. We gaan wel verder zoeken op ja. het middeltje, hè. De volgende dag ja. komt mijn dochter, er staat mijn dochter naast mijn bed... Ja. met een trotse glimlach. <laughs> zegt, mama, ik heb even over mijn voet heen geplast, want dat moest van papa. Ja. Dus ik naar de badkamer, hele badkamer, ja. <laughs> vol geplast... Ja. <laughs> ze, Wat, ja, nee, ja, ze heeft gewoon in de badkamer over de voeten eens plassen. Maar het heeft niet geholpen. Nee. nee. Nou, het, het heeft het... niet geholpen, maar wij hebben een middeltje van de... Van de uh, uh, dat heet, uh, oh, hoe heet het nou ook weer? Ja, Duofilm. Ja. En het is een hele toestand. Je moet, bent er drie weken zo. Maar ze schijnen allemaal na, na een jaar gewoon weg te gaan, hè? Nou, daar, daar heb ik geen verstand van. Want ik was er na een, een, een paar weken gewoon over het één heel lastige op, op mijn middelvinger. Ik zal hem <laughs> niet omhoog steken. Maar die was echt na een paar weken weg. Zonder litteken of wat dan ook. Ja. En ik praat echt over meer dan 50 jaar geleden. En, maar en ik heb dat verhaaltje nooit meer teruggehoord of bevestigd gekregen. En nou, ik heb wel eens meer een vraag... Gelanceerd. En dit is er ook één. Of het vind... waar is van de tuinboons. Nou, ik heb het, want ze dus heeft er nog eentje op de arm en die wil niet weg. Dus nee, ik, ga, ik, ik beloof je, ik ga deze week met de tuinboon aan de ja, slag. Ja, en, en koop maar twee kilo en uh, bewaar nou, ze in het groentevak en dan blijven ze vers. En, uh, Ten eerste, Gert-Jan, is het een klein fratje. Sorry. Het is een klein ja, gaat Jan. Ja. Nou, dan met met, met met een paar. Maar als je dat uh, twee weken volhoudt, ja. uh, natte vingerwerk, hoor. Maar ja. uh, koop maar twee kilo en bewaar ze in het uh, groentevak en uh, succes verzekerd. En hoe maak, ik, je, ver... ho hoe maak je hoe maak je tuin wonen? Ik maak ik, koop ze op de markt. Ja, nee, dat snap ik. Maar moet, als, stel nou dat, dat, ik, dat, dat, dat ik ze wil koken, dan moet ik ze Nee, gewoon... je moet ze niet koken. Nee, maar wat overblijft. Ik ja, denk niet dat ja, ik dat twee kilo je... tuinbonen nodig heb voor dat een of Nee, ja, kijk, wat je ermee van etenswaar voor de, uh, mee wil, dat, dat is een ander verhaal. Het gaat om die schillen. Die moet je een paar weken koel cool houden in het, in het groentevak. Oh, ze moet ik wel koel cool houden. Ja, want anders worden ze al zwart. Dat is eigenlijk nog misschien het, de enige link die ik zelf als leek kan leggen. Als tuinboonschillen uh, uh, verteren, zal ik maar zeggen. Dan worden ze zwart. En een vrat wordt ook zwart als hij ja. verdwijnt. Eeuw, ja. Ja, meer, meer uh, farmaceutische kennis heb ik niet. Ik vind het ik vind maar een vies verhaal. Nee, nee, het is... <laughs> het is... Nee, het is heel reëel. Er sprak de vrouw die over ochtendduren hier Er zijn veel mensen die daar op verschillende plekjes last van hebben. Dus dit is een schot voor de boeg voor de komende oogst. Uh, en iedereen die een paar kilo... Ja, doen... ik weet het nu wel, Gert-Jan. Jij, ja, okay. jij hebt in je schuur 8 miljoen miljard kilo en Je idee. moet er vanaf. Ja. Heartzied... <laughs> ik heb verder geen aandelen. Goeienacht nog. dit je programma, ik Dank blijf je wel. luisteren. ziens. Uh, 0800 1121 over ratten en andere verhalen. Bert? Ja, hallo. Hallo. Ik had een vraag voor je, Astrid. Nou, kom maar door. Uh, ik heb me altijd afgevraagd: uh, de aarde wordt steeds uh, eigenlijk roofbouw opgepleegd. Hè? Dus ja. op onze uh, aardproducten, zoals olie, steenkolen. Dus tuinbouw. Uh, nou, dat zijn nog wel diverse dingen. Maar. Uh, wordt daardoor onze aarde niet lichter van gewicht, vraag ik me soms wel eens af. Omdat dus dat in massa, is dat natuurlijk uh, door de verbranding, is de massa niet meer aanwezig. Dus wordt ook daardoor eigenlijk het product lichter. Oh ja. Goeie vraag. Ja? Ja. Zit je in de keuken? Nee, ik zit op de bankstel gewoon naar te luisteren naar hm. jullie. Heb je, heb je verder geen meubels, denk ik? Dat gamt een beetje. Anders oh, dat zou best kunnen, want ik heb wel iets de radio aan, maar niet te hard. Oh, dan is dat het. Oké. Okay. Ja. Dus uh, uh, uh, aangezien we gebruik maken van uh, olie en andere bro natuurlijke de bronnen... De olie, de steenkool uh, nou ja, en dan de, de, de, hoe noemt de uitbarstingen van de vulkanen... die toch ook eigenlijk binnen aardse massa's die omhoog worden gestuurd... en daardoor eigenlijk in een verbrandingsproces komen... en daardoor ook van gewicht minder worden. Wordt de aarde lichter. Ja. En dan hebben we het vorige week, of die week daarvoor gehad... over dat de aarde eigenlijk steeds zwaarder wordt... omdat er sterrenstof op neerdaalt. Ja, maar dat gaat toch niet in, in, in evenwicht met, met de, de, de, de rookbouw op onze aarde? Nee. Er zal er toch meer zijn? Het dat weegt natuurlijk ik... niet tegen elkaar op. Want we zijn toch zeker meer dan een eeuw al bezig... om rookbouw te plegen op onze ja. aarde? 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Bert. Ja, dankjewel. je Jij ook bedankt. Daag. Dag. 0800-1121. Dat is het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Lis? Ja. Hallo. Hallo. Zeg het maar. Hallo, Astrid is Lis Kok. Dag. Ik, ik zit aan je programma te luisteren, wat ik heel vaak doe. Oh. Als ik s'nachts even wakker ben. Maar het is inderdaad waar, hoor. Ik, ik, ik ben 85 en... Uh... Ik loop al een tijdje mee. Ja. Maar, oh, dat, uh, dat wisten we vroeger allemaal wel. Tuinbonenschillen. Eerlijk waar? En er is ook een soort tinctuur in de handel. En dat heet Formule W. Ja. De, de, de W van Willem. Ja. Of dat nu ook nog te koop is, weet ik niet. Ja. Maar dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Maar tuinbonenschillen, dat is fantastisch. Dat je, weet, dan... je kan het dus nooit met een, een verbandje dus nooit eromheen doen. of een pleisteren, dat je het laat zitten. Eerlijk waar? Ja, joh. Ja, ja ik, denk, ik denk dat mijn dochter het fantastisch vindt als ik haar naar bed stuur met een tuinbodem ja, met een verbandje erom. Ja. ja, het is een beetje speur, maar ik bedoel, het stinkt niet of het is helemaal niet vies. Maar uh, het is. Uh, nou, dus ze moeten gewoon proberen. En net wat die meneer net voor mij zei ook: je koopt tuinboden en uh, die schillen die baaien in de koelkast. En dan uh, in die periode. De, nou, die, dat haalt ze wel hoor in die periode. Ja, van een kilo. Ja? Ja. Oh, dat moet echt. Uh, echt waar hoor. En elke dag weer opnieuw. Okay. En weet je wat ik ook. Ik, ik heb ook vaak uh, een kloof ook aan de zijkant van mijn duim. Oh, ja. en, en dat kan zo verrekt pijn doen, hè? Ja. En weet je wat je dan ook moet doen? S morgens? De ochtendurine even eroverheen laten passen, de pijn is weg. Nee, maar doe je dat echt? Ja, dat doe ik. En sta je wel. over je. Nee, Oké. Okay. Ja, ja, je je de op en doe je gewoon even je duim, even eronder. En de rest van de vingers die doe je onder, met fonteintje even uh, afspoelen. Maar die duim die laat je gewoon helemaal opdrogen. En de pijn die is weg. De wond die, die geneest niet zozeer, maar de pijn die is weg. Dat is zo oh. hinderlijk. En, en nou hoe lang ga je dan die duim wassen? Nou ja, uh, één, of, één of twee keer. Dan, uh, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan heel het al. Oh. Hm. Dan is die pijn in ieder geval ook weg. Oké. Okay. Nou, ik, Doe dat. nou ik, ik heb gelukkig geen kloofjes. Ik ben, ik, ben altijd blij, ik ben altijd weer blij... Ik ben altijd blij als ik ergens niet overheen hoef te plassen. Maar ik, ik ben wel gefascineerd door die tuinbonen, Want ik, een, een vrat is een virusje. Ja hoor, toen wij jong waren, ook dat, dat wist je allemaal. Ik bedoel, al dat soort kwaaltjes, dat soort dingetjes... dat, dat loste je gewoon zo op. Net zoals dus dat je ook vaak ergens iets aan moest, aan moest likken of zo... Nuchter, de deze ook wel met vrat ook. dat weet ik ook nog wel. Ja, aan likken. Maar ja, dat vond ik zo smerig. Ja. En dan maar een tuinboon hoor. De, de, de, de, de, aan een vrat likken vond je vies, maar je staat wel over je duim heen te plassen. Ja, joh, ik bedoel, wat geeft dat nou? Dat het is, is ook eigen zo. En het stinkt niet. Oh. En, je, en de pijn die is weg ook. Ja, dat is best belangrijk. Nou, ik hoop dat maar, je hiermee vriend. Nee, dat, maar uh, ik heb uh, nog tof, even een vraagje. Want ik. De, de, nou, nou zeg je ook. Hij, de... hij is erg zacht hoor, de telefoon. Ja, Ik zal hard praten. De, ja. de, de, de tuinbonenschil heb je het over. En uh, ja. Jan had het ook over de tuinbonenschil. Maar een tuinboon bestaat toch al, bijna alleen maar uit schil? Als je tuinbonen ja, eet, dan eet je toch tuinbonenschillen? Er zitten van die grote tuinbonen in. Het, het zijn de. Ja, de, de meeste mensen hebben daar geen zin meer in. Die kopen van die potjes van hak. Ja. Dat is fantastisch. Ja, wij hadden, mijn ja, de moeder deed vroeger zijn de... de tuinbonen... Oh, door zo'n tuinbonenversnipperaar, uh, toch? Wel, nee, die gooi je gewoon in de, in de ja. Oh, nee, oh, dat zijn nee, snijbonen. Ja, ik ben nee. in de war met snijbonen. Snijbonen, ja. Dat, dat is een boon die... Uh, nou ja, die moet je gewoon snijden. Oh, ik weet het. Het woord zeggen het al. Als je tuinbonen eet, eet je dan de schillen op of eet je dan de ertachtige dingen? Ik nee, eet alleen die bonen op. Oh, dat zijn de ertachtige bonen. punt en oh. haal je het puntje eraf. En dan snijd je, en dat doe je met je duimen, druk je zo al die bonen eruit. Oh, en dan zo, kun je, je de schillen op. dus, oh, oké. Okay. En die schillen die bewaar je. Dus wij gaan de hele week gaan we uh, tuinbonen eten? Nou, nee, dat is ook niet aan te raden. Oh. <laughs> Al dan moet je ook nog lekker maken met bonenkruid. En oh. dat, ik weet niet of ze dat ook nog verkopen tegenwoordig. Oh. Maar de, je kan het wel uh, gemalig in zo'n potje geloof ik wel kopen. Met bonenkruid. Dat is het allerlekste. Wat een Het toestand. stinkt een beetje, maar het is lekker. Okay, het is ja, dus dat ik niet jaar. weet wat tuinbonen zijn, dat is toch erg. Maar het, ze, ik, niet te verwarren met spersiebonen. Dat ja, is een en... gebrek aan je opvoeding hoor. Ja, dat vind ik ook. <laughs> maar snijbonen... Oh, snijbonen... Kilo's snij, mijn moeder had heel vaak snijbonen, maar mijn, mijn ja, tuinbonen, ja, ja. dat is allemaal voorbij gegaan. Nou ja, je hoeft niet, zolang de tuinbonen zijn, kun je gewoon bij die uh, de groenteman, als je die nog hebt, buiten de supermarkt, ja. gewoon even één een, een, een, een tuinboon vragen. Jod, dat, dat is toch ook makkelijk? Ja, maar met één tuinboon komen we natuurlijk niet ver. Dus we moeten de hele week tuinbonen, moeten nou, Dan eet je maar een keer tuinbonen, dat is toch lekker. Ja, nou ik, ik ga het proberen Lis, dankjewel. Ja. Doe je. Ja, goed en graag gedaan. Oké, okay, tot de volgende Dag. keer. Dag. Dag. Ja, wat, ik al, wat ik al niet leer in het programma: tuinbonen Oké. Okay. Uh, Rick, goeienacht. Goeienacht. Hallo, wat kan ik voor je doen? Nou, ik wil ook even uh, reageren op het op het de spreekuur. Ah, Als jij mooi. dat hebt. Ja. Maar uh, ik heb het anders. Ja. Ik heb het zelf ook ervaren. En tuinbonen is een. Is een middel. Ja. Maar tuinbonen, geplukt vanaf de stam, de boon uh, eruit halen en dan met het schil erover gaan. Waarom? Omdat dan de sappen medicinaal zijn. Oh. Dan... Wanneer ze uh, een paar dagen oud zijn, dan kan het zijn. ...dat het, de sap niet meer medicinaal is. Verder... Eh, ...zat mijn linkerhand... ...als kind zijnde van vijf... ...en ik praat dus over... Eh, ...bijna zestig jaar geleden... ...zat mijn linkerhand helemaal onder de ratten. Oh. Er waren destijds... ...heb ik van mijn oma geleerd... ...drie middeltjes. Middel één, plassen. Middel twee, de tuinbonen. En middel drie... Paardenzweet. Paardenzweet? Paardenzweet. Ik heb wel gelezen paardenmelk, maar paardenzweet is nieuw voor me. Het zweet van een paard, als een paard zweet, ga je met de hand. Of ik ging er met de hand over. En ik ben er destijds zonder enige pijnmiddel, zonder enige andere middel, ben ik daarvan afgekomen. En destijds werd er ook door mijn huisarts op navraag bij mijn moeder, dat uh, genoemd. Die had dus een, sp een brattenspreekuur, hmm. kwam er helemaal niet voor. Dat was gewoon een van die drie middeltjes gebruiken. En je bent van een brattor. Ik vind wel... Ik, ik, ik vond het al een heel gedoe om een, uh, ergens een kilo tuinbonen te gaan scoren. Maar uh, eerst een paard aan het zweet te maken, dat vind ik, <lacht> dat vind ik ook nog een hele toestand, <lacht> hoor. Nou ja... <lacht> In vroegere tijden, in mijn tijd dus, uh, op het platteland, waren er genoeg uh, paarden die zweten. En nu zijn er ook nog paarden genoeg die zweten. Alleen, ja. het, zijn, het zijn luxe paarden. Dus ja. gaan we bij manege staan, op een wedstrijd, en nemen we paardenzweet af en het is klaar. Ja, nou, ik denk er nog even over na, maar er zijn misschien mensen die wat makkelijker toegang hebben tot een luxe paard. En die, <lacht> uh, daar zijn het dan weer goede tips voor. Ik, uh, ik ja. ben benieuwd of het okay. gaat helpen. Dank je wel, hè. Dag gedaan. Dag. dag. Paarden zweet. Ja? Goeienacht. Ik, ik ben 78. En mijn moeder zei vroeger ook altijd met vatten. Je moet dus de, de, de binnenkant van de tuinboon, de bonen moet je doppen. Ja. En het is het ogenblik tuinbonentijd. <laughs> Dan moet je met de binnenkant, het fluweelachtige, moet je over je vat wrijven. Maar niet één keertje. Oh. Want plassen over je, je vat helpt ook niet in één keer. Dat moet je ook wel even een paar keer meer doen. Ja. En dat zou helpen. Ik weet het niet of, het, of ik het bij mij vroeger ook geweest is. Dat weet ik niet. Maar mijn moeder zei het wel. ik weet. Het wel. Dus het is echt waar, hoor. Ja, ik. Het is uh, echt een oud middeltje. Ja, maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat wat ik gelezen heb over wratten en het virus dat het eigenlijk is, ja, ja. is dat het altijd, uh, dat ze eigenlijk gewoon vanzelf weggaan. Heb ik ook gehoord, ja. Dus dan kun je, je kunt erop wrijven wat je wil, maar als je het inderdaad maar wekenlang blijft herhalen, dan gaan ze inderdaad weg. Want ik, ik hoor ook steeds het verhaal dat je je vrat kunt verkopen. Ja, dat, dat weet ik net. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Nee, dat is weer wat in... anders. Ja, maar dat is natuurlijk ook een verhaal dat ontstaan is. Als je dat tien keer probeert. Je geeft iemand een euro en je zegt het is voor je vrat. En na een paar weken is die weg. Ja, ja. Dan denk je ook, het helpt. Maar ja, goed, als je het last op je voet hebt zitten. Net zoals je dochtertje. Dan, dan ja. is dat natuurlijk pijnlijk. Ja, dat is waar. Ja. Ja, dus, uh, maar ja, goed. Ik, ik, ik, ik reageer alleen nog dat uh, uh, uh, Vroeger uh, werd dat gezegd. Ik heb er geen ervaring mee, maar nee. het is wel waar. Nou ja, maar ik vind wel. Ik heb nu zeker al drie mensen gesproken die erin geloven. Dus dan zit er vast een kern van waarheid in. Dus de, ja, ik, ga, ik ga experimenteren met tuinbonen. Oké. Okay. Ze zijn nu te koop. Ze zijn nu te koop. Ja, het is tuinbonentijd. Nou, ik denk en Dan dat... moet je ze doppen, ja? Ja. Nou, en dat moet de binnenkant af. van die, die fluwelige schil moet je erover ja. vrijzen. Maar niet één keertje natuurlijk. Nee, je kan het een paar keer moeten niet doen. Niet één keer. Maar ik heb zo'n idee dat het sneller gaat als dat je helemaal niks doet. Nee, nee dat, dat zal ongetwijfeld, want het, het is meerdere maal gezegd. Ik denk dat Gert-Jan gewoon kan bevestigen dat het waar is. Ja. En ik, uh, ik ga het bewijzen. Geef me okay. even twee weken. Dag. Prettige uitzending. Dag. Dankjewel, dag. dag. Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Mm. Nou, die verhalen van tuinbonen, die herken ik. Ben je nu al aan het bakken? Ja, tuurlijk. Ik dacht dat je na vieren ging bakken. Nee, nee, nee. Twee uur. Oh, ik ga het beter opletten. Maar het tijmbon-verhaal ken ik, maar er zit nog een variant op. Ja. Je kunt ze ook verkopen. Ja, dat zeg ik net. Oh, heb je de, oh dat heb ik niet gehoord. Zit ik net te vertellen. Ja, klopt. Je kon, je kon ze verkopen aan iemand en die gaf er dan een cent voor. En dan uh, uh, waren ze binnen een paar weken weg. Ja, wat dat natuurlijk onzin is. Nee, dat is geen onzin net werken. Ik ben er zo van afgekomen. Ja, maar de, Johan, dan had, je gewoon een, want, je, dan had je gewoon een virusje. Ja. Waar die fratjes van kwamen en die, ging, die waren vanzelf ook wel weggegaan. Nee. Nee, ik heb ze op mijn lagere schooltijd <laughs> gehad en dan gingen wij uh, spelen op de speelplaats, noem maar op. En ik struikelde en dan viel ik op mijn knie en daar zaten de meesten. En nou, die dingen die bloedden, dat, dat was niet oh. normaal. Eeuw. Dus het was heel lastig. Dus ik wilde er vanaf en ik heb ze verkocht. Ja. Het zijn hele rare dingen, hè? Nou ja, er zijn van die uh, oude volkswijksheden. Ja, precies. En het werkte wel. Dermate Boven hadden wij vroeger nog nooit van gehoord. Nee. <laughs> nou ja, dan, dan uh, geef, ik, uh, geef ik morgen ook eventjes een euro aan mijn dochter. Want ik vind het, uh, het, het best voor vooral dat hij wat waar is. Waar het is. Nou, nou dan Je kunt dat... en de dingetjes uh, verkopen. En ja. je kunt uh, met de tuinboden aan de gang gegarandeerd dat ze eraf zijn. Binnen ja. een half jaar zijn ze eraf. Precies. Nou, ik denk, ik denk dat... Dan uh... je over zes maanden terug. Dan weet ik zeker dat ze eraf zijn. Zes maanden. Ja. Nou, nou er zit vakantie tussen. Dus, uh... Ja, dat is waar. Ja, de, de... Maar ik heb ook nog een vraag. Als het oh mag. jee, daar gaan we weer. Ja. ja, maar die vragen van jou altijd, Johan. Dat is een hele mooie. Ja, dat is waar. Kom maar. Uh, um... Nee, ik, uh, ik, uh, ik luister vrij veel naar de radio en ik ja. luister vrij veel naar oudere liedjes. Uh, in, in het liedje van Tony Hermans, zien, ken je dat? Ja. Zien laten zien hoe mooi je bent. Ja. Dan zegt hij op een gegeven moment, appelsien. <laughs> en dat is Belgisch, maar waar komt dat vandaan, appelsien? Het is zien dat dat weet ik. Ja. Maar appelsien, laten zien, zien hoe mooi je bent. Uh, en uh, zo verder. Een appelsientje. Een appelsien. Ja, daar ja. komt, daar heeft meneer Riedel de, de, ja, maar de naam nu, bedacht. Ja, maar nu jij het zegt... Ja. Uh, ...realiseer ik me dus pas dat het uh, woord appelsien al bestond voordat het drankje appelsien was. Oh, zeker. In Brabant zeiden ze vroeger bijna nooit sinaasappel, altijd een appelsien. Maar dan komt het daar toch gewoon vandaan? Nee, maar hoe, hoe ontstaat zoiets? Ja. Precies andersom. Nou, dan moet iemand weer even zijn etymologische woordenboek uit de, de kast trekken. Appelsinas, sinaas... Uh, ja, ik, ik, ik kan het zo niet bedenken. Ik um... Je gaat er achterin. Ja, zoals je van me gewend bent. Absoluut. Wat gaat er de oven in nu? Uh, even kijken, nu zitten appelflap in de oven en oh. gevulde koeken zitten nu in de oven. Oh, ja. oh, hey Johan! Ja? Nu ik je toch spreek... Wat zeg je? Nu ik je toch spreek. Ja? Ik heb van de week voor het eerst kruidkoek gebakken. Ja? Daar moeten koekkruiden in. Klopt. En die schijn je via een drogist te moeten bestellen? Nee, helemaal. niet. Je gaat er gewoon naar bakken. Ze hebben meer, meer de bakken, maar ik heb voor jou een hondje koekkruiden. Ja, verkopen ze die dan? Tuurlijk. Of, of uh, want, want dat heb ik ook. Ik had ook een keer. Oh, wat had ik nou nodig? Iets... soda? Kan dat? Moet ik Ja, het even dat noemen, zien? Ja, noemen ze soda, maar dat is uh, bakpoeder. Oh Namelijk ja. stel de bakpoeder. Uh, een mengsel van uh, uh, koolzuur en ammonium. Ja, dat. Dat had ik nodig voor een bananencake. Ja. <laughs> ja. Dat ja je kunt alles in een cake stoppen. Klopt. Ja. Appelsine ook. <laughs> ja, en toen ging ik ook naar de bakker van, heeft u een beetje dat voor me? En toen zei hij, nou, daar begin ik niet aan hoor, dan moet ik bij de groothandel halen. Nou, dan is het een, een niet erg actieve bakker, maar een beetje bakker heeft dat, dat soort grondstoffen allemaal in huis. Oké, okay, dus. Wij dan... maken die peperkoek ook zelf. Ja. En jij woont in kampen? Ja. Nou, ik weet zeker dat daar bakkers zitten die nog hun eigen koek maken. En, uh, en, en voor verschillende andere producten hebben ze ook die, uh, die samengestelde bakpoeder nodig hoor. Ja, maar de, maar huis. En als hij zegt, van, dat doe ik niet, dan zegt meneer, de bakker u ligt. <laughs> nee, maar hij heeft het wel, maar hij verkoopt het niet, want hij wil het zelf gebruiken. Dus je moet het ergens, je moet het ergens kunnen kopen, maar ik vond het zo'n raar verhaal dat je dat via drogist... Mijn schoonmoeder bestelde dat via de drogist. Ja, maar drogisten zijn ook niet meer wat ze geweest zijn. Nee, hè? Dat klopt. Je... je zult toch bij de bakker moeten. Ja, je moet toch ergens gewoon koekkruiden kunnen kopen? Maar de bakker, die, die, die doet dat. Ja. Als hier klanten in de winkel komen en die, uh, die willen spulletjes hebben om zelf te gaan bakken, dan krijg ze nog bijwijs ook. Echt waar? Ja, natuurlijk. Oh. Is dat is gewoon leuk, want die haal ik, dan haal ik ze naar de bakkerij en dan uh, komen ze vanuit de winkel, lopen ze zo naar de bakkerij en dan uh, zeg ik, nou, wat ga je doen? Ja, dat en dat en dat. En hoe ga je het doen? Ja, zo. Oké, okay. nou, dan doe je het goed fout, want dan moet je dat zo en zo, zo doen. En je bent dan een beetje een het. bedweter, hè, Johan? Nee, dat is geen bedweter. het is gewoon nou. mensen op weg helpen. Ja, oké. Okay. En dan komen ze naar de rand met hele grote verhalen terug en dan is het gedeeltelijk mislukt en ze zeggen, nou kom toch maar liever bij jou alles makkelijk. Ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> Dat is toch een stuk sympathieker dan ze zo wegjagen. Ja, maar dat zo, de, de bakkers waar ik ervaring mee heb, dus moet toch er, ik blijf nog even zoeken naar waar ik gewoon koekkruiden kan kopen. Ja, maar gewoon... die zijn er, ik heb ze ook in huis, ja, die zijn er. Ja, maar dan moet je naar de bakkersgroothandel. Nee, die kan gewoon naar de bakker. Ja, maar de bakker, nou, dan moet ik een bakker zoeken die ze verkoopt. Nou, dat, dat komt goed. Nou, uh, ik wil best voor jou koekruiden gaan... Uh, gaan um... Nee, ik moet, ik moet gewoon op regelmatige op. basis, moet ik ergens gewoon koekruiden. Dus ik ga hem nou wel even zoeken. K ik ga eens vragen bij ons. Ga maar naar die bakken toe, zeg maar dat ik het gezegd heb. Oh, kijk, nou, kijk, daar heb ik tenminste wat aan. Dat schiet op. <laughs> Goeienacht. Mooie nacht, hoi. Dag Johan. 0800-1121. Paula. Ja, spreek mee. Hallo. Een fijne uitzending. Ja. Uh, Luister er heel graag naar. Uh, die meneer die had het net over uh, sinaasappel. Ja. En um, uh, dat is echt Brabant. Oh, zie je wel? <laughs> ja, dat is echt Brabant. Dat is niet appelsientje met sinaasappel. Uh, maar uh, ik wil even terug naar de bonen. Ja. Uh, de binnenkant van de boon. Uh, op de huid, op de fratjes, uh, Smeren. Ja. En dan deed mijn moeder deed die bonen, als ze dan niet meer gebruikt werden, stopte ze in de grond. En uh, mijn zusje had heel erg op de handen. En inderdaad werkt dat. Het, uh, je zult het een paar keer moeten herhalen, maar het werkt echt. Dus na een periode was ze ook al het kwijt. Ja, zie je wel. Nou, de de, de Janssen moeder had gewoon volgens mij helemaal gelijk. Ja, nou, dat was echt dus een oud middeltje. Ik ben 77, dus uh, in die tijd ja, was er natuurlijk al die flesjes en die toestanden niet. Dus er uh, werden natuurlijk heel veel huismiddeltjes gebruikt. Ja, ja, ja. ja, ja. En nog wat heb ik. Uh, ik heb altijd geturrend. En dan hadden we bijvoorbeeld onze handen met blaren. Ja, ja. En het uh, is heel uh, ja, akelijk, maar het doet ook zeer... Maar gewoon als die blaren dan uh, in je handen en die waren open, gewoon overeen plassen. Het doet ontzettend zeer, maar je hebt helemaal geen last meer van je handen. Je kon gewoon dezelfde week weer gewoon turnen. En ja, als we dan wedstrijden hadden, dan was dat gewoon eigenlijk best een, uh, ja, een krim dat je dan uh, zo last van je handen ja, had. Maar ja. Gewoon overeen plassen en inderdaad het is het beste geneesmiddel. Paula, hoe oud ben je nu? 77. En, en uh, tot welke leeftijd kon je naar Ratslag? Uh, dat kon ik nog toen ik drie kindjes had. Ja? Ja. Dus die heb ik nog gedaan. 27. Ja. Zeker. <laughs> <laughs> maar ja, ik ben met mijn zevende begonnen met turnen. Dus uh, ik heb altijd een pc geturnd. Ja. En uh, ja, dat was gewoon... Uh, ja, dat was ook eigenlijk van niks, hè? Nee. Maar, en, uh, maar mis maar, je het ja. nu niet als je een keertje een, uh, ja, een, een grote zaal of ergens bent uh, waar, waar een, een lege vloer is? Dat je denkt: oh, kom ik maar even nog een ratslag doen? Nee, dat, dat zullen we nou maar niet meer uh, mee doen. Maar uh, het is wel zo dat je toch merkt aan je lichaam dat je toch al uh, je leven lang uh, gesport hebt. Ja. En uh, ja, dan merk je gewoon, je bent toch wel uh, ja, flexibeler dan ja. anderen. toch nog wel baten bij. Dank je wel, Paula, voor je telefoontje. En ik, ik wens je nog heel veel geluk met je uitzending. En blijf nog lang bij ons. Ik ga mijn uiterste best doen. Dank je wel, okay. hè. Dag. Fijne nacht. Dag, Paula. Fijne. We gaan er even uit voor het nieuws van vier uur. Maar straks zijn we natuurlijk weer terug met nog twee uur lang vragen en antwoorden via 0800-1121.